Ongeveer 8000 mensen waren geëvacueerd. De bom van 250 kilo werd vanmiddag ontdekt bij werkzaamheden in de binnenstad van Viersen. Omdat niet kon worden uitgesloten dat de bom zou exploderen als die zou worden verplaatst... moest die zo snel mogelijk gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. Ook in Hamburg was een bom van 250 kilo uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dat explosief werd ontdekt in het centrum van de havenstad. Zo'n 700 mensen moesten hun huis of kantoor uit. Die bom in Hamburg is in de late avond onschadelijk gemaakt.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 Open Gangnam Style It kisses the wind. is gonna knock this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 Surprise of my own belief Black and white in the sky Thank <laughs> you.